Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vrachtwagenchauffeurs hebben een einde gemaakt aan de blokkade van de A16 bij Calais in Frankrijk... omdat ze een aantal toezeggingen hebben gekregen van de autoriteiten. Door de blokkade die vanochtend begon was de weg van en naar Parijs de hele dag geblokkeerd. De chauffeurs zijn de overlast door migranten zat en eisen dat het vluchtelingenkamp in Calais wordt ontruimd. Ook inwoners van Calais en boeren deden mee aan de blokkade...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 De stijging van de CO2-uitstoot vorig jaar is maar tijdelijk... dat zegt minister Kamp over de nieuwe cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat de uitstoot vorig jaar 5 hoger was dan in 2014. Het komt onder meer doordat kolencentrales toen een record aantal kolen verbruikten. Als volgend jaar 5 van de 10 centrales zijn gesloten... neemt de uitstoot weer af, verwacht Kamp. Bondscoach Danny Blind vertrekt niet zelf bij het Nederlands elftal... als een ploeg morgen verliest tegen Zweden... Oranje speelt daar de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK. Voor de laatste training zei Blind dat hij ondanks het mislopen van het EK... in de chaotische voorbereiding geen druk voelt. De ene naar de andere assistent van Blind stapte de afgelopen maand op. De bondscoach benadrukte dat het niet alleen aan hem is... of hij aanblijft als Oranje van Zweden verliest. Het weer, vanavond opklaringen en minder wind. Vannacht kan er vooral aan inwaarts wat mist ontstaan. Morgen op veel plekken redelijk zonnig, in het westen meer bewolking. Het blijft wel droog bij 22 tot 26 graden. Na morgen blijft het nog zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij Twee uur van ZFM Cinema. We gaan door met het draaien van filmmuziek. Mooie filmmuziek, klassieke filmmuziek. Uh, nieuwe filmmuziek, van alles zit ertussen. En uh, ja, we beginnen natuurlijk altijd met een uh, leuk liedje... Een liedje wat heel veel in films gebruikt is. En waarvan we steeds zeggen, gebruik het maar niet meer. Want we hebben het genoeg gehoord. En deze keer heb ik daarvoor gekozen voor een nummertje van Marvin Gaye. Ain't No, ain't no Mountain, high enough. Is gebruikt in de films. Uh, Stepmom, Bridget Jones. Uh, the 40 Years Old Virgin. Nou, uh, heel veel films. Uh, en daarom zeggen we, tot zover en niet verder. Ain't No Mountain, high enough.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 Deze vraagklanken komen natuurlijk uit de film Intouchable van Ludovic Heinaudi. dan gaan we verder. Dan heb ik een film... op de rol staan die ook op televisie komt. Anger Management... film Anger Management uh, is een film met in de hoofdrollen Adam Sandler en Jack Nicholson. Dave, gespeeld door Sandler, is een rustige zakenman. Nou, is hij echt wel zo rustig? Tijdens een vliegreis vraagt hij de stewardess keurig om een drankje. Waarop zij antwoordt: Calm down, sir. Voordat David weet, is hij gearresteerd en wordt hij veroordeeld tot een cursus omgang met woede, waarbij hij dokter Buddy Rydell, Jack Nicholson, aantreedt als psychiater. Het verhaal speelt een bijrol, en dat moet ook wel in een comedie met grootheid als Sentler en Nicholson. Sentler speelt met zijn uh, film Alter Ego van Braverik met onderdrukte woede. En Nicholson speelt met zijn imago van met Woede uitborstingen. Grootheid in de Verenigde Staten. Muziek Teddy Castellucci. De film Anchor Management is uit 2003 en is dus donderdag op de televisie. klein stukje van het nummer Yankee Stadium. Dat is trouwens wel een geweldige ervaring hoor, om dat stadion binnen te lopen in New York. De Yankees doen dit seizoen niet zo geweldig. Van Teddy Castalucci. Het film Anger Management. Dan kom ik bij een film die heet Kunden. Een film van Martin Sortezen. Aanstaande vrijdag op televisie, 9 september. En daar is de muziek geschreven door Philip Glass, een moderne componist. Ik doe er twee nummertjes uit: uh, The 13th ...van Philip Glass, de film Kunden. Het poëtische portret van Peuter die in 1937 als de nieuwe Dalai Lama wordt ontdekt... ...en op vierjarige leeftijd begint aan zijn vorming tot spiritueel leider. In 1959 vlucht hij vanwege de Chinese bezetting hals over kop naar India. In beelden van adembenemende schoonheid gemaakt door de cameraman Roger Deakin... Kijken we naar de wereld via de ogen van een jongen die zijn hele leven is vertroeteld en beschermd. En tegelijkertijd als uitverkorene is en met een enorme verantwoordelijkheid wordt belast. Kunde is een ongrijpbaar film. emotioneel op afstand. Maar uh, ja, een prachtfilm. Dus zeker de moeite waard. En ook een vele sterrenfilm. Nog één nummertje van deze speciale muziek. Minimalistische muziek van Philip Glass. Een kort nummertje. Ja, dan komen we bij een componist die heel veel produceert. En dan heb ik het over Alexandre Desplat. Er is onlangs weer een nieuwe film verschenen waar hij de muziek van gemaakt heeft. Die film heet The Light Between Oceans. En dat is ook weer een prachtige soundtrack geworden. Ik, uit deze soundtrack draai ik gewoon een paar nummers. Eerst eerste nummertje van de cd is Letters. De titelsong, The Light Between Oceans, Alexandre Despla The Light Between Oceans is een uh, film die speelt in Australië. Hoofdrol Michael uh, Vassbinder. Uh, die is dan eens voor het vuurtorenwachter. Een, een Eerste Wereldoorlog-veteraan. En die dan uh, die een baby. En met zijn vrouw de, dan adopteren ze die baby. romantische film. Speelt in Australië. Ik had het eerst uur al beloofd. Ik zou wat uh, muziek draaien uit uh, de film van uh, Mr. Selfridges. Uh, daar hoort dit thebaan bij. bij. Volgens mij heeft de BBC net deze uh, cd uitgegeven. De componist is Charlie Moe. En, en er staan allerlei nummers op uit vier jaren de uh, Mr. Selfridges. een grappige cd geworden. De, de cd van de tv-serie Mr. Self-Richards. Ik zal nog één nummer draaien omdat dat een beetje de Dixieland-muziek is waar ik van hou. The Dolly Sisters. Ben je een fan van Mr. Selfridges? Dan kan je niet om deze CD heen, natuurlijk. Componist Charlie Mole, Mr. Selfridges. CD uit 2016. Ja, als je toch een beetje jazzy bezig bent, dan kom ik bij een film die van de week ook televisie is: The Thomas Crown Affair. En daarvan het nummer: The Windmills of Your Mind, Chico O'Farrell. Ja, deze jazzy klanken komen allemaal uit de soundtrack. De Thomas Crown Affair, een film die aanstaande vrijdag 9 september op de televisie is. Op België 1 zogezegd, begint om vijf over half twaalf. Dus als je niet kan slapen, kan je lekker een filmpje kijken. Het duurt ongeveer tot half twee. En ik zag dat daar ook nog de muziek van Sting in zit... En dat is ook weer de windmills of your mind, gezongen door Sting. that you're following.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 just the fingers of your head, pictures hanging in a hallway, and the fragments of this song have remembered names and faces, but to whom don't they belong, when you knew that it was over, were you suddenly aware, that the autumn leaves were turning to the color, Ever-spinning reel As the images unwind Like the circles that you find In the windmills of your mind Pictures hanging in a hallway In the fragments of this song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 ook weer de film uh, La Vita E Bella op televisie en dat is er, daar zit prachtige muziek in van uh, Nicola Piovani en dit is nummer Buongiorno Principessa. Vita e Bella, aanstaande vrijdag 9 september om vijf over half twaalf op RTL 8. Ja, de vrijdagavond is eigenlijk wel de avond dat er heel veel goede films uitgezonden worden. Maar allemaal heel laat zie ik. Half elf, half twaalf, na ene. Dus ja, echt een recorder nodig hoor. En dan moet je nog kiezen. Uh, eens even kijken, ik doe nog wat uit een natuurfilm van The Crimson Wings. En dat doe ik de Arrival of the Birds. Het is echt late night music, zou ik bijna zeggen. Op deze maandagavond zo rond de klok van nou, tien voor elf... in. alweer op. loopt er de klok van 11 uur, dus de hoogste tijd voor de toe muziek Ah, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Auko B en uh, we hebben filmmuziek gedraaid. Modern, nieuw, oud, heel oud. Pop, klassiek, soul. Kortom, van alles wat. Ik hoop dat je het de moeite waard vond. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij CFM Cinema. Ik wens je een hele goede week toe met heel veel mooie films. Alhoewel, geniet ook van het weer, hè, want het worden topdagen de komende dagen. En aanstaande zaterdag niet vergeten... de B-Movie Orchestra Cultuur Weekend Haarlem. En voor zo direct natuurlijk. Slaap lekker en morgen gezond weer op.